10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister De Jager wil geen onderpand voor leningen aan Griekenland. Gisteravond werden de Europese ministers van Financiën het eens... over een onderpand voor Finland. En de ministers hebben afgesproken dat alle andere eurolanden hetzelfde onderpand kunnen krijgen. Maar De Jager ziet daar niets in. Heeft iedere lidstaat het recht om deze deal ook te nemen? Uh, en wij zullen dat in Nederland dus ook moeten beslissen of we dat wel of niet willen. Maar ik vind het uh, zo onaantrekkelijk. Al met al dat ik uh, waarschijnlijk het Nederlands parlement zal adviseren om te zeggen van nee, dit, uh, dit, wij krijgen het aangeboden, maar nee, liever niet. Zo'n soort deal hebben we zitten we niet op te wachten. De Finnen krijgen honderden miljoenen euro's aan nieuwe Griekse staatsobligaties. In ruil moet Finland veel eerder geld in het noodfonds stoppen, wat volgens de jager een fors renteverlies oplevert. En ook krijgt Finland minder van de rente die Griekenland op de noodhulp moet betalen.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 Op de speedboot zaten zeven opvarenden. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen door op het vrachtschip te klimmen. De botsing op de Maas gebeurde rond negen uur gisteravond. Dat het weer nog bewolkt. Vanmiddag hier en daar wat regen of motregen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Morgen wisselen bewolkt met kans op, met kans op een bui. En het wordt 19 graden. ANB verkeersinformatie De files van de ochtendspits zijn nu zo goed als opgelost. Er zijn nog een paar problemen over. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen staat voorknopend Ketelplein 2 kilometer file. Zijn er bezig met technisch onderzoek na een ongeluk. De verbindingsweg naar de A20 naar Hoek van Holland is dicht. Op de A7 van Hoorn naar Zaandam voorknopend Zaandam 3 kilometer file. Dat komt omdat de file staat op de A8 richting Amsterdam voorknopend Koenplein 3 kilometer. En dat heeft dan weer te maken met een ongeluk in de Koentunnel richting Den Haag. Maar de weg is daar weer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 van Winkelgroep. Afval bestaat niet. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Verdeeldheid aan de top van de Partij van de Arbeid na het aangekondigde vertrek van PvdA-voorzitter Ploemen. Spaaroorlog is uitgebroken op de Nederlandse spaarmarkt. Het leven van de bestlanden, dat zijn uh, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, is tegenwoordig heel duur. Ze heeft me met geld dat we kan eten kopen. Zo is mijn leven nu na 10-10. Straks gaan we naar de Antillen en het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is zes over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Ja, het nieuws gisteren onverwacht dat de voorzitter, partijvoorzitter... van de uh, Partij van de Arbeid, opeens gaat vertrekken. Dat is Lilian Ploemen. Het kwam een beetje als donderslag bij heldere Hemel, dat vertrek. En vandaag in de Volkskrant uit ze meteen een kritiek op de partijleider. Job Cohen zegt dat hij niet per definitie automatisch... de volgende lijsttrekker is bij de volgende Kamerverkiezingen. En uh, dat hij ook wel wat meer zichtbaar zou mogen zijn. En verder is ze buitengewoon teleur, teleurgesteld over de vorming... van een grote nieuwe linkse partij die er maar niet lijkt te komen. Contact nu met Bram Peper. Goedemorgen. Goedemorgen. U was uh, in de jaren 70 en uh, is de helft van de jaren 80 uh, lid van het hoofdbestuur van die Partij van de Arbeid, natuurlijk later uh, burgemeester van Rotterdam, minister van Binnenlandse Zaken. Um, uh, ho hoe onverwacht is het vertrek van Ploemen voor u? Nou vrij onverwacht moet ik zeggen, want ze had nog uh, kort geleden bijgetekend uh, tot 2014. Maar het lijkt wel of iedereen aan de top het een beetje aan het opgeven is. Eerst Wouter Bos die plotseling weggaat en uh, nu de partijvoorzitter. Ja. Maar goed, uh, kennelijk, kennelijk doe je dat maar voor een bepaalde tijd. en uh, langs de verwijten die ze opkomen, maar kan ze zichzelf natuurlijk ook maken. Dan en... zijn ze zelf ook te onzichtbaar geweest, vindt u? Ja, ja kijk, zij heeft via de tijd gehad om de partij een beetje leven in te blazen. Uh, hè, de partijdemocratie... Uh, te leiden en zo en uh, ideeën uh, te ontwikkelen en programma's te maken die, die, die vrijheid heb je als voorzitter dus ja. dan moet je niet afhankelijk maken van de fractieleider dat is goed als je daar goed mee overlegt en zo ja. maar uh, je hebt een eigen verantwoordelijkheid en wij hebben zelfs, ik heb zelfs ook al pogingen gedaan via via om eens een keer de partijdemocratie weer uh, uh, een kans te geven ja. Maar goed, dan, dan werden we aangehoord als mensen die, ja, ja, ik weet het niet wat het voor mensen waren. Laat ik zeggen, de hele uh, kandidaatstelling voor de Tweede Kamer bijvoorbeeld zou je weer handen kunnen leggen van de partij. Enfin, er waren allerlei ideeën over. En, uh... hebt u met haar over gezondheid, hebt u daar met haar over gesproken vis-à-vis? -vis? Nee, ik heb niet met haar gesproken. Ze heeft mij een keer uh, toen ik ziek was een bloemetje gestuurd en... Uh... Toen, ik eh, schreef ze nee, daarna nou of ze een keer met mezelf uh, mocht praten. Toen heb ik uiteraard vriendelijk zoals ik ben gezegd, kom maar langs. Je bent altijd wel. Ik heb hem nooit meer niet gehoord. Ja. Begrijp je? Dus dus, um, ik, ik, ik, ik vind het ook merkwaardig dat ze nu met zo'n... Uh, grote schreeuw afscheid neemt. Want ik zou gewoon nu meteen maar opstappen, eerlijk gezegd. Ja, want officieel is dat vertrek pas voorzien in januari... bij het ja, volgende partijcongres. Daarom. Maar ja, als je dit soort dingen in de krant zelf, gaat zeggen... Als je zelf betrekkelijk weinig zichtbaar produceert... Niet. Wel, terwijl je wel de positie hebt. Je bent een fulltimer. Je kan je altijd met politiek bemoeien... op een iets andere wijze dan de fractie. Maar het partijbestuur kan iets betekenen. tot de fractie kan ideeën ontwikkelen... kan de partij een beetje in gang zetten. De partij is bijna dood. Dus... Uh... Ik is wel de laatste die hier andere wat moet gaan verwijten. Ja, aan de andere kant, een partijvoorzitter heeft het altijd buitengewoon lastig in die partij. Een hele technocratische partij uh, waar um, um, veel machtspolitiek wordt bedreven, zal ik maar zeggen. Ja. Dus uh, je, kunt, je kunt bijna niet voluit opereren als uh, partijvoorzitter. Er is er een die dat voluit heeft geprobeerd, dat is Felix Rotterberg. En die heeft meteen uh, een ziekte opgelopen, zal ik maar zeggen. Ja, maar er is geen verband tussen het en het al Nee, natuurlijk niet. Maar, nee, maar nee. die heeft zichzelf wel uitgewoond in die functie... omdat die Proberen er doorheen te brengen. Ja, ja, ja. Nee, maar nogmaals, je hebt die mogelijkheid wel. Ik bedoel, uh, het is geen makkelijke baan partijvoorzitter, maar uh, denken staat vrij, schrijven staat vrij, mensen stimuleren staat vrij. Ja. De discussie aan, een zwengel in de partij. Uh, CDA is vergeleken met de partij van de met een buitengewoon levendige partij. Je het congres van vorig jaar je nog ja, zeker. Dus, in dus, de Reinhall dus, in Arnhem. Dus, en dat is de eerste functie van de voorzitter, hè, ja. de, de partij in leven houden en brengen. Partijafdelingen. We hebben 55.000 leden, geloof ik. Dus uh, ja. er is meer uit te halen, zal ik maar zeggen, dan, ja. uh, dan zij heeft gedaan. Uh, naar mijn bescheiden wijze van zien. Goed, dan even dus... uh, de kritiek die zij zelf uit op de partijleider. Namelijk op Job Cohen. Hij is uh, niet zichtbaar genoeg, zegt zij. En hij is ook niet automatisch de lijsttrekker bij de volgende Kamerverkiezing. Wat vindt u daarvan? Want hij zei laatst ook bij Caro over ja, aan tafel. Ja, ja, dat heb ik gezien. Ogenoog met Sven Kokkelman. Ja, dat klopt. Ja. Ja. <laughs> hij zei, ik ben beschikbaar om weer, ik wil weer ja. opnieuw lijsttrekker worden. ja. ja. Ja. Je kan moeilijk zeggen dat hij niet beschikbaar is, begrijp je? Dus dat is een, een te voorspellen antwoord. Iemand die leiding geeft, die gaat niet zeggen dat, dat hij overweegt misschien een meter te stoppen. Dan kan je meteen zelf wel stoppen, je? Maar wat vindt u dus, inhoudelijk van de kritiek van uh, Ploemen? Nou ja, ik, uh, het is van mij bekend, uh, zonder dat ik het uh, uh, al te veel naar buiten. Het is van mij bekend dat ik denk dat hij daar niet op zijn plaats is. Dat hij, uh, dat hij gewoon in het verkeerde vak zit. Uh, begrijp je? Het is. Uh, ...in voetbaltermen een verdediger, die op En het is geen aanvaller. Uh, dus je ziet dat hij met die positie worstelt. En als je 63 bent of 64, dan kun je niet zeggen... ...ik heb nog een paar jaar tijd nodig om in te werken, begrijp je? Dus het, is, uh, het gaat niet goed. Daar staat vast. U zei net, de partij is bijna dood. Dan ja. lijkt het net alsof het om een, een stervende coma-patiënt gaat. <laughs> ja, dat scheelt niet veel eerlijk gezegd. Ik zeg het zonder enige vreugde al moet je een beetje de moed erin houden. Maar ik bedoel de partij als vereniging zal ik maar zeggen. Je ziet nu dat er een paar afdelingen, die zijn weer wat begonnen. En uh, daar zegt de partijleiding, god dat is leuk zo dat jullie actief worden en zo. Maar de partij functioneert nauwelijks meer als, als vereniging. Als ja. politieke vereniging en daar zou... Uh, we natuurlijk een nodig aan hebben moeten doen. En dan komen er ook wel weer ideeën aan. En, uh... Ja, goed. Dat is uw kritiek op haar dat ze dat heeft nagelaten. Tot slot, uh, wie zou het van haar moeten, kunnen en willen overnemen? Nou ja, ik ken eigenlijk, hoewel ik het persoonlijk nauwelijks ken, eerlijk gezegd, maar ik vind eigenlijk een absolute topman, uh, Lodewijk Asje. Ik ken maar één persoon die kan ik zeggen een toekomstige leider zou kunnen zijn. En dat is Lodewijk Asscher. Ja. Meer, meer heb ik niet in de aanbieding op de handeling. Ik meen te weten dat hij niet beschikbaar is. Ja, dat horen we wel. Dus uh, als de vraag wordt gesteld. Goed. Uh, en, en, en de opvolger van uh, Lilian Ploemen zelf? Nou, ja, dat zou dan in de, in de positie moeten zijn van Lilian Ploumen. Ja. Begrijp je? Want het is ja. een, uh, een fulltime job. En zo, kan je, uh, last, zo heb je een hele sterke partijvoorzitter. dan zien we te zijn de tijd al die... Uh, wie de lijst gaat trekken. Niet waar? Maar hij zou een hele goeie zijn. Aldus, Bram Peper, ik dank u zeer. Graag ja, gedaan.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 als vijanden. Misschien ga je wel gebruiken. Dit is Het Broeit op ja, Bonaire. Door de aanpassing van het sociale stelsel... en de invoering van een nieuw belastingstelsel en de dollar... is het leven op de Bes-eilanden... voor de duidelijkheid dat zijn Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... tegenwoordig heel duur. Hoort u in deel 2 van Het Broeit op Bonaire. Gemaakt door Roy Herkens. We lopen eventjes de tuin door, door het hekje heen. Naar de openbare weg, en hier aan de andere kant van het hek van zijn tuin... ...daar loopt de waterluiding, wat planten wegduwen. Er is een soort slot opgezet. Ja, um, ze hebben het afgesloten. Voor 20 dollar is het afgesloten. En ik heb begrepen dat in uh, Nederland zit een jurisprudentie over het water... ...dat iedereen recht heeft op het water, maar hier op Bonaire gebeurt dat niet. U heeft nu gewoon geen water? Nou, nee, nu heb ik geen water. Ik heb alleen maar een paar jugs binnen... We zaten in een hurricane um, periode. En doordat heb ik altijd een paar jugs binnen voor, voor, voor noodgevallen. Edward Anthony woont in een van de buitenwijken van Kralendijk. Hij zit op zijn veranda op een uh, rieten stoel. En hij uh, ziet sinds 1010 10, 10, 10, nauwelijks verbeteringen in zijn uh, situatie. Zodra ik uh, de veranda op kom lopen duwt hij mij uh, een brief in mijn handen. Met deze brief... Dat uh, je geld blijft hetzelfde en je betaaldatum blijft ook hetzelfde. En uh, op 30 juni krijg ik een andere brief van een andere hoofdverdienst uh, aan mij te waarschuwen... dat uh, sinds 10, 10 10 ze hebben een nieuwe borddeling gezet, mm -hmm. gemaakt. En uh, nu blijkt dat ik 90 dollar per kinsenne moet, kijk, moet krijgen. Ja, 99 dollar staat hier. Ja, 99, ja. En dat is 100, uh, 100, uh, 170 gulden. Dus vanaf 300 gulden ben ik naar 170 gulden. Dus uh, laten we zeggen ongeveer 60% verdaling. Eerst krijgt u, vlak na 10-10-10 krijgt u een brief waarin staat dat de onderstand, wat in Nederland de bijstand heet, hetzelfde blijft. En u krijgt een maand of negen later, krijgt u nogmaals een brief. Mm -hmm. Daarin staat dat. De van, van dezelfde instantie. En daarin staat dat de onderstand uh, per 10 oktober 2010 voortaan 100 dollar is. En dat betekent eigenlijk dat u ook nog. Terug moet betalen. Terug moet betalen. Een bedrag van 1271 dollar. Van te veel ontvangen onderstand. En dat, betalen, en dat moet ik betalen van die 100 dollar. Dat ik uh, per kieszene nu krijg. Ja. Dus. Uh, van een kale kip tot een kale haan. Eilandbewoners zonder werk krijgen onderstand. Vergelijkbaar met de Nederlandse bijstand. Die sociale voorziening is afgestemd op het lokale niveau. Maar de onderstandstrekkers op het eiland hebben te maken met enorme prijsstijgingen... door een verhoogd BTW, dat heet hier ABB, en de invoering van de dollar. Voedingsmiddelen zijn duur geworden op het eiland. Mijn laatste niet zo goed, hè? Regnalda Josefa? 100 dollar. 100 dollar krijgt u. En als, en als u met die 100 dollar naar de supermarkt gaat, wat kunt u daar dan voor kopen? Ik kan niet naar de supermarkt gaan. Want ik moet mijn stroom en mijn water betalen en al die dingen blijven in de, in de web. Dus die 100 dollar die je krijgt, daar kunt u alleen elektriciteit voor betalen en water. Ja. Okay. Moet u dan rond, want u moet ook eten. Mijn moeder, die, die mevrouw is mijn moeder en zij krijgt pensioen en ze helpt me met eten. Ze... ze helpt me met geld dat we kan eten kopen als twee... Ik kan eten en. Meestal, ik vraag aan mensen dat kan helpen met geld. Zo is mijn leven nu na tien, tien. Niet alleen onderstandtrekkers komen in de financiële problemen. Ikzelf, alhoewel het onderwijzerschap staat als een heel goed beroep. Maar wij als onderwijzers hebben het financieel ook moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Bonaire was altijd duur vergeleken met Curaçao. Dus veel mensen gingen altijd naar Curaçao om uh, etenswaren te kopen. En die kwamen dan met Don Andrés hierheen. Het was goedkoop. Uh, momenteel is Bonaire ontzettend duur. Uh, je komt met duizend uh, dollar of meer moet je besteden aan eten. Huizen zijn enorm gestegen in huurprijs. Volgens de eilandbewoners hebben ondernemers misbruik gemaakt van de introductie van de dollar. Zij hebben het florijnteken van de Antilliaanse gulden simpelweg veranderd in een dollarteken. Wat ik gemerkt heb in het begin, hebben ze heel veel gewoon veranderd van gulden naar dollar. En gaandeweg is het alleen maar duurder geworden. Ik denk dat de mensen het misschien onderschat hebben. En uh, nu is het een free-for-all geworden. En uh, um, als je echt uh, goedkoop wil eten, nou dat, dat vind je hier niet. Ook als toeristen niet. Alles is ontzettend duur geworden. Wat we eigenlijk onvoldoende gedaan hebben, is zeg maar het onderling verband gezien. Dus wat is het effect van de belastingen uh, samen met de, van de sociale zekerheid, met de uitkeringen, dat hele conglomeraat. Wilbert Stolten, rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen. Bonaire, Saba en Sint-Ostatius. We gaan dat nu wel doen. Men is daar nu druk mee bezig in Nederland. Je zou zeggen, misschien moet je het van tevoren doen. Maar goed, je kunt daar over strijden. Ik ben in ieder geval blij dat het gebeurt. En dat we op basis van die, on van die onderzoeken verbeteringen kunnen aanbrengen. Morgen in het broeit op Bonaire... hoe een verdachte in een corruptieonderzoek... onder toeziend oog van Nederland... nog altijd aan de macht is op Bonaire. Dat vraag ik me dan wel eens af of in de Nederlandse situatie... zoiets getolereerd zou worden... Dat dus morgen in de nieuwe bijdrage van Roy Heerkens Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen karo.nl. Straks er is een ware oorlog uitgebroken op de Nederlandse spaarmarkt. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Diederik Ebbingen. Dames en heren, sinds jaar en dag is de Amsterdamse voetbalclub Ajax een grote liefde van mij. Ik ben ermee opgegroeid en ik kan u vertellen dat de status van deze club van grote invloed is geweest op mijn vorming. Ajax gaf mij zelfvertrouwen, trots en een gevoel van onoverwinnelijkheid. Ajax behoorde tot de wereldtop, en ik dus ook. Zo'n gevoel. En ik weet zeker dat Zuid-Hollandse jongetjes dit gevoel deelden bij het grote Feyenoord en Brabantse jongetjes bij uh, PSV. We weten inmiddels allemaal dat deze glorie vergaan is en dat de kracht van het geld de Nederlandse clubs tot de Europese marge heeft teruggedrukt. We verliezen het onder andere van Spanje, waar clubs als Barcelona en Real Madrid sinds jaar en dag de wereldtop zijn. Deze clubs kopen rustig voor 200 miljoen per jaar aan voetballers in en betalen honderden miljoenen aan salarissen. En dat terwijl deze clubs ook al jaren tientallen miljoenen verlies per jaar leiden. Het kan niet op en banken lenen dus moeiteloos geld uit aan deze clubs... die eigenlijk al twintig jaar technisch failliet zijn. Dat financiële beleid is daar kennelijk usance... en zo zal het dus waarschijnlijk ook wel gebeuren bij andere grote bedrijven daar... die minder in de publiciteit komen. Mensen, dat kan natuurlijk niet goed gaan. En inderdaad, Spanje staat er slecht voor... en zou net als Griekenland ook wel eens een aanmerking kunnen komen... voor een miljardeninjectie door jawel, door ons. Met andere woorden, u heeft allemaal kunnen zien hoe mijn club vorige week voor de tweede keer vernederd werd door Real Madrid. Ik leid daaronder, het doet me pijn, maakt me klein, verdrietig, boos en strontzagrijnig om deze onoverbrugbare kloof in niveau te moeten ondergaan. Een kloof die ontstaan is door een megalomaan financieel beleid dat kennelijk normaal is in die knoflookcultuur. en door deze mentaliteit zit dat land en dient gevolgen wij in de financiële stront. En wie moet ze uit die stront trekken? Jawel hoor, wij, zodat we ons de komende jaren weer kunnen laten vernederen zeker. Nou, dacht het niet. Laat ze lekker in elkaar storten, zodat de voetbalcompetities weer op een eerlijke manier verlopen. En dan zullen we wel eens zien wie er de beste jeugdopleiding heeft en wie er binnen mum van tijd weer aan de wereldtop staat, zoals vroeger, toen alles nog eerlijk was. En dan kunt u mij nu wel een slecht verliezer vinden. Maar laat deze crisis het begin zijn van de wedergeboorte van het Nederlandse voetbal. En laat onze zoons weer trots zijn, zelfvertrouwen hebben en met een gezonde dosis arrogantie de wijde wereld intrekken. Dat is goed voor Nederland. Steun daarom mijn actie, laat Spanje lekker in de stront zakken, zodat Ajax weer gewoon van Madrid en Barcelona kan winnen en PSV kan verrassen tegen Real Zaragoza en Feyenoord misschien wel weer een puntje kan pakken tegen Racing Santander. Ik zie licht aan het eind van de tunnel. Joden. <lacht> Diederik, heb ik een tot humeur van Kost Postema. categories Categories De ABC. Vijf voor half elf, dames en heren. Er is een ware spaaroorlog uitgebroken op de Nederlandse spaarmarkt. Om mensen over de streep te trekken... loopt de rente bij verschillende banken sinds een maand steeds verder op... tot zelfs 2,9 procent. Dat is ruim een half procent meer dan aan het begin van dit jaar. Overstappen van spaarbank... kan mensen nu tientallen tot honderden euro's per jaar opleveren. Sylvester Eifinger, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg. Op welke paniek duikt dit nu weer? Nou, het is geen paniek, maar... Uh... Het is meer een lange termijn tendens dat de banken. die moeten natuurlijk aan de Baselse kapitaalratio's voldoen. Ja. En een van de belangrijke financieringsbronnen, naast natuurlijk zeg maar kredietfaciliteiten bij de Europese Centrale Bank. zijn natuurlijk de spaardeposito's, wat men in het jargon noemt de funding van ja. de bank. En die moet vooral lang zijn ja. om aan die kapitaalratio's te voldoen. Met andere woorden, ze moeten meer geld in kas hebben volgens de nieuwe uh, richtlijnen... Uh, ja. van die toezichthouder in Basel, zal ik maar zeggen... om te voorkomen dat we ooit weer in een nieuwe financiële crisis terechtkomen. Hè? Uh, nou, uh, <lacht> dat kan niemand garanderen. Nee, ja, Kunker, dat is de gedachte mij... erachter. Ja. <lacht> we proberen het te minimaliseren, de kans. Ja, ja, ja. Ja. Goed, uh, dan is de vraag, doen alle banken mee? Antwoord is nee. ABN AMRO bijvoorbeeld doet niet mee. Waarom niet? Uh, nou, weet u, ABN AMRO is natuurlijk een uh, staatsbank, is van ons allemaal. En uh, omdat het een staatsbank is, mag het dus gewoon geen prijsleider... ...zijn in de spaarmarkt nog in de hypotheekmarkt. Juist. En uh, dat geeft beperkingen. Geldt trouwens in mindere mate ook voor ING en SNS-Riëal. Ja. Die hebben natuurlijk ook uh, kapitaalinjectieschap van de staat. Ja. En een van de voorwaarden die de Europese Commissie heeft gesteld... ...is dat men geen prijsleider mag zijn. Dus de enige prijsleider, de grote prijsleider, is de Rabobank. Ja, maar die doet het ook voor zich te gaan. Klopt. Maar de grote banken die hebben natuurlijk uh, van die uh, forse spaarmarkt... ...dat is 300 miljard hebben ongeveer de grote drie, grote vier moet ik eigenlijk zeggen... hebben 90% van die markt in handen. Hè? Ja. Dus het is, uh, je ziet vooral dat het prijsvechters zijn... de wat kleinere banken ja. die hun marktaandeel proberen te vergroten ja, en, en uh, hoge tarieven bieden. En dan denk je meteen, doe dat nou niet... want we hebben toch onze lessen wel geleerd van i en DSB. Ja, uh, nou, maar dat is weer wat anders. Want uh, inderdaad, DSB was geen bank... Hè? Dat nou, was een financieel intermediair. Maar hij ja. had een bankvergunning, hoor. Hij had een bankvergunning, heeft hij helemaal gelijk in. Maar het was geen bank. Het is eigenlijk in de in, in, in officiële vergunningen... stel, had het een banklicentie. Ja. Alleen, het had, eigenlijk maakte zijn, zijn winst eigenlijk van al die polissen. Ja. En niet goed. van het bankbedrijf. Maar goed, desalniettemin, u heeft wel gelijk. Het is, we moeten natuurlijk oppassen dat het niet uit de hand loopt. Nee, dus doe voorzichtig aan is uw devies. Ja, en ik wil eigenlijk nog een ander advies geven aan, uh, aan de luisteraar. Dat is toch wel heel belangrijk. U weet dat uh, de depositogarantiestelsel garandeert uh, tot 100.000 euro per bank ja. per rekeninghouder. Ja. Dat is wel erg belangrijk als mensen dus meer dan 100.000 euro hebben. Spreid je kapitaal. Dat we spreiden. Ja. Want uh, daarmee uh, loopt die wezen hun garantie van hun spaargeld op. Juist, want de overheid uh, compenseert tot een ton, daarboven niet meer. Daarom ja. moet je spreiden. Dat is per inderdaad het bank, verhaal. Per rekeninghouder. Nog één ding tot slot, het gaat toch ook om het vertrouwen in de financiële markten. Want banken lenen elkaar geen geld meer uit of willen dat niet meer. Tegelijkertijd zie, je, uh, tegelijkertijd zie je dat grote bedrijven zoals Siemens en Unilever nu zelf eigen banken aan het oprichten zijn. Om daar hun spaargeld te, te stallen. Soms met negatieve rente. Met andere woorden, ze nemen dan geld mee om hun geld daar uh, te stallen. Ja. Uh, dat is niet echt, laten we zeggen, een brevet van uh, vermogen voor de banken. In ieder geval geen uh, blijk van vertrouwen weet natuurlijk dat uh, op dit moment de interbankaire geldmarkt niet werkt. Uh, de ECB is daarin gestapt. Biedt hele lange kredietfaciliteiten van zes maanden. Gaan nu binnenkort uh, twaalf maanden uh, uh, faciliteiten aanbieden. Net zoals net na Lehman. Hè? Dus ja. om de interbankaire... Lehman Brothers, de bank in Amerika die als eerste in elkaar lazerde. Precies, precies. Men probeert dus gewoon de interbankaire geldmarkt weer op gang te helpen. Wat is heel moeilijk. Ja. Banken vertrouwen elkaar niet. En dat is ook de reden waarom de bedrijven die heel veel cash in de, in huis hebben. Cash king dat ze die eigenlijk uh, ja, niet uh, bij de banken durven te stallen... wat eigenlijk niet zo goed is. Want ja. uiteindelijk zijn die banken voor bedoeld... om daar gewoon weer kredieten mee te verlenen ja. aan bedrijven... en andere uh, ja, hypotheken ja. en andere vormen van krediet. En zo hangt alles met elkaar samen. Sylvester Ijsvinger, hoogleraar financiële economie... aan de Universiteit van Tilburg. Ik dank u wel. Het is precies Hartstel. half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar Prem Radekensjoen. Prem, wat ga je vandaag doen? Goedemorgen. Goed. Goedemorgen, Sven. Ga jij ooit naar de Indiaanse film? Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Jij wel? Waarom niet? Het is niet helemaal mijn genre... Nou, luisteraars, denkt u nou dat u net als Sven Kokkelman bent... morgen gaat er in Den Haag een heus India's filmfestival in première. En Sven, dan moet je echt luisteren naar Mareke de Vos. Trouwens, een goede vriendin van meneer Barhotra, die bij jou in de uitzending was. Want Mareke de Vos gaat u uitleggen, luisteraars... waarom u allemaal naar de Indiase film moet. En Navisa Rasubaks, die is bij Pathé Inkoopster... die gaat uitleggen waarom de Indiase film in Nederland steeds vaker draait in de bioscopen. Kortom, we gaan het hebben over de films waarmee ik ben opgegroeid. En Sven, je wordt romanticus van die films. Je gaat horen van liedjes van Rob de Je gaat de liefde leren waarderen. Het, het, het, maakt je, het maakt je een vrolijk en melancholisch mens. <lacht> Sven zweeft in alle talen <lacht> ja, ja, weg. Gaan... Ik ben eh, prem, <lacht> ik zal je raad opvolgen, ik zal erheen gaan. Ah, Dank je wel. we gaan daar allemaal over praten. Maar we gaan eerst naar het tropisch stemgeluid... van ik weet zeker Indiaanse filmliefhebbers alleen maar als ze slippers te zien. Hier is Jan van den Putten met het nieuws... van dinsdag 4 oktober 2011 om half elf. Radio 1. Het NOS-journaal. De PVDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Marleen Bart, is het niet eens met kritiek van partijvoorzitter Ploemen op partijleider Cohen. Ploemen zei vanochtend in de Volkskrant dat Cohen te weinig zichtbaar is in de partij en dat er meer in de PVDA zit <coughs> pardon, dan dat hij eruit haalt. Volgens Bart zet Cohen zich erg in en is er nu eenmaal een periode geweest met veel aandacht voor het binnenhof. Minister De Jager wil geen onderpand voor leningen aan Griekenland. De voorwaarden zijn veel te onaantrekkelijk, zei De Jager. De Europese ministers van Financiën zijn het erover eens geworden... dat alle landen een onderpand aan Griekenland mogen vragen, net als Finland. Maar volgens De Jager is Finland met die regeling erg duur uit. De Amsterdamse effectenbeurs is opnieuw lager geopend. Na de opening stond de AIX-index bijna anderhalf procent in de min. Nu is het bijna 2%. Procent. En ook de andere Europese beurzen begonnen lager... door de aanhoudende onzekerheid over Griekenland. En op 21 plaatsen in Nederland wordt les aan kinderen gegeven... door een organisatie die banden heeft met de Tamil-tijgers. Die afscheidingsbeweging uit Sri Lanka staat op de Europese terreurlijst. Volgens de nationale recherche worden de les zonder meer gegeven... in Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan ah, bij verkeersinformatie We zijn de laatste restanten van de ochtendspits aan het wegwerken. Bij Amsterdam nog twee korte files op de A7 hoorn richting Zaandam bij de afritsaan dijk 2 kilometer. Iets verderop op de A8 voorknopend Koenplein 2. En de A325 van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen, 3 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Premtime. Time. Morgen begint in Den Haag het Indian Film Festival. In vier bioscopen gaan er een heleboel Indiaanse films draaien, van grote commerciële films tot kleine artistieke films, allemaal uit India. Wat is toch de charme van de Indiaanse film en verovert ze langzaam de wereld? Ja, luisteraars, ik ben opgegroeid met de Indiaanse film... en daarom zit het bij mij erin geramd. Maar wat is voor u, de niet Hindi sprekende Nederlander... het aantrekkelijke aan deze films? Of is het voor u iets wat helemaal walgelijk is... en dat u zegt, Prim, ga weg met je Indiaanse film? Bel, mail en tweet het me. 0800-1121 Primtimeapenstart.ntr.nl En de tweets gaan dus naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan precies tegenover het pathé, pathé komt voor de bibliotheek aan het Spui in Den Haag. U mag langskomen. Ik zie hier, juffrouw, gaat u ooit naar de Indiase film? Nee, eigenlijk nooit. Waarom niet? Nou, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo bekend mee, dus... Uh... Maar woont u in Den Haag? Ja, ik heb een abonnement hier voor uh, de bios. Nou, vanaf morgen beginnen ze hier met het India's filmfestival. Even kijken, vragen Marijke, wat is goed voor haar? Uh, uh, jonge uh, blonde meid, uh, hoe oud ongeveer? 19. 19 jaar. Welke film zou je er aanraden, Marijke de Vos? Wacht even, je microfoon moet nog opengedraaid worden door Paul. gaat. Ja, je he? het nu? Ja, hij okay, moet Oké, het... ik moet op een knopje drukken. Ja. Uh, nou, ik heb twee hele mooie films voor jou. Noka Doobie. Dat is de openingsfilm. Wacht even lu luisteren, want ze staat buiten Kom maar naar binnen, wacht ja. even. Hoor. Hoe, he hoe heet je ook alweer? Lisa. Oké, okay, Lisa. Lisa. Welke films moet Lisa zien? Lisa. Singen? Nou, er is een prachtige Bengaalse film. En dat, is, uh, dat gaat over vrouwen. <laughs> Marijke en, nee, de Vos, nee, nee, zij is een beetje van 19. Ja, ze hoofd van Rambo. Vindt... Hou je nee. van die arthouse-films? Ja, ik weet niet wat ze bedoelt nog. Het is een hele trage film nee, helemaal, over Rabindranath Tagore. Dat is een oude 80-jarige Bengaalse uh, dingers die dood is. En dan gaat het allemaal zo vol uh, uh, inhoud. En zo heb je niet gewoon een lekkere platte film. Je kunt zien dat Prim die film niet heel niet gezien heeft. Het is een schitterende film. Ik zou hem zeker aanraden. Mooie muziek. Maar daarnaast is er een hele leuke andere film. zo. Het gaat over hoe zou het zijn als je een prachtige jongen bent. Een hippe jongen met een leuke vriendenkring en zo. En je gaat dood en je komt terug in een, als een hele dikke man. En je bent wel okay. diezelfde persoon nog, maar heb je, hou je dan diezelfde leuke vriendin en diezelfde leuke vriendin? Is het een grappige film? Nee. Hij okay. is heel grappig. Oké, en wat de zo. Uh, uh, die andere Delhi Belly, is dat iets Deli voor. Delhi Belly, ja, Delhi Belly heeft echt de, onder, de, de, de onderbuik van Delhi, zeg maar. Delhi Belly zeggen ze als je diarree hebt, dus oh, het is echt okay. scheid en poep en plassen. Het <laughs> Is gaat een soort over, Jackass film? Het gaat, ja, ja, het gaat heel erg over de onderwereld, maar heel humoristisch ook. Okay, eh, veel lichter, maar ook leuk. En ook het gaat leuk. allemaal hier draaien. Ja, je moet hier aan ja. de overkant. Het sympathie. Dus ja. uh, ga je nu gaan? Je, hebt een, je, kan, je kan het voor een keer proberen. Ja, zo is het. Nee, ik ga, ik ga een keer kijken. Oké, okay, nou, ja. dus, hartstikke bedankt. Okay. Er loopt nog wat, even luisteraars, want uh, Fatima is buiten hele bezending mensen gehaald. Even kijken, kijk jij ooit naar een Indiaanse film? Ja, zoek zeker. Welke film? Maar wacht even, jij bent van Turks of Marokkaanse afkom Gaans afkomst? Marokkaanse afkomst. Kijk je naar Indiaanse? Ja, echt wel. Ik Fijn. kijk uh, Vooral die films van Ashwari Raya en Khan. Oh, en waarom? Maar, maar, maar, maar, maar hoe kwam jij je aanraking met de Indiaanse film dan? Uh, ja, ik, ik kijk er vooral naar omdat er ook leuke liedjes in zitten en ook hele mooie kleren om eerlijk te zijn. En, en, maar jij bent geboren in, in Den Haag? Ja, ik ben gewoon geboren in Den Haag. En getoogd, maar hoe kwam... Oh ja, het zijn hier een heleboel Indiërs dus dan... Ja, vooral in de omgeving waar ik woon. Heb, ik heb ook Hindoestaanse vriendinnen gehad. En ook mijn hele familie kijkt ernaar, dus dan ga je er automatisch ook mee naar kijken. Lammeraden, waar woon je in Den Haag? Ja, oké. Okay. En die, jullie, jullie ook twee dames met hoofddoekjes, jullie gaan ook naar de Indiaanse films? Ik kijk er wel af en toe, ja, soms. Uh, ja. Ze duren, ze duren iets te lang, vind ik altijd, maar het is wel leuk. En wat vind jij ook? Ja, ik kijk ook wel eens naar films. Oké, okay, wat is je favoriete film? Eh, uh, Kalhonaho. -ho. Ja. ja. Dat is echt zo'n drama van een melodrama. Prachtige dat is een film. film. Prachtig. Luisteraars, Mareke de Vos is me aan het corrigeren. <laughs> oké, okay, het India's Film Festival begint morgen. Hier in Pathé in het filmhuis. Gaan jullie ook? Uh, wat voor film is er dan? Nou, je moet gaan. Ze hebben een heleboel films. Je moet kijken aan de overkant, maar je moet naar Delhi Belly en zo. Dat zijn grappige films. Ja, oké. Okay, zal ik zeker doen. Okay, Mareke de Vos, is er ook een grote commerciële film... waar je zoiets in Kalhonaho -ho of Jorda Akbar stijl? Uh, nou, zo'n film is er nu niet. Het is Danny nee. Belly is een van de meest commerciële films. Maar oh. uh, er zijn wel hele mooie andere films. Lieve dames, hartstikke bedankt. We Moeten jullie niet werken? Nee, wij moeten niet werken vandaag. Je bent gewoon vrij. Dus we gaan lekker een lekkere film kijken. En wie weet een Bollywood film? Oh ja, maar... uh, Oh, wacht well, even Nafisa Rasoubax uh, van Pathé. Welke film draait nu hier? Welke Bollywood film draait vandaag hier in Pathé? Uh, vandaag heb ik het eens maar ik heb wel awesome. Mossum. Een mooie film met uh, Shahid Kapoor. Mossum draait. Het is een romantische film van een straaljager, Piro, die zijn liefde kwijtraakt en zo. Nou, ik ben benieuwd. Ga je lekker gaan janken. Ja, is goed. Heerlijk. <laughs> Dank je wel. Luisteraars, wat is dit? Nou, Mareke de Vos wil heel graag een film van Rabindu naar Tagore aanprezen. En luisteraars, omdat ik bang ben van Mareke de Vos, de muziek uitgekozen. U weet het, u mag bellen 0800 mailen naar printtimeapenstraatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag printtimeradio1 wat u leuk of walgelijk vindt aan de Indiase film. Kikucho. Het is van de film Nauka no Doobie. Marijke de Vos, ik onderbrak je in het begin. Uh, ik zei even voorstellen, luisteraars. Ik leerde Marijke de Vos 21 jaar geleden kennen toen ze in Amsterdam voor het Tropeninstituut Cinema India organiseerde. We zijn goede vrienden geworden. Uh, Marijke de Vos, 21 jaar geleden begon je met die, die filmfestivals, met de Indiaanse film. We leven nu in 2011 en ze doen het in Den Haag. Schets me wat er in die 21 jaar gebeurd is bij de Indiaanse film in Nederland. Nou, toen ik gevraagd werd om dat festival te doen... toen was het een soort, uh, werd ik gevraagd voor een zinkend schip. Dat werd me snel duidelijk, want niemand wilde er iets mee. Niemand zag er iets in. Dus ja, uh, Indiase films, hoezo? Uh, worden er films gemaakt in India? Dat wist ook niemand hier. Dus dat, dat zegt wel iets eigenlijk over hoe de situatie was. Ik moest ontzettend hard werken om uh, mensen naar de bioscoop te krijgen... het tropentheater heette toen nog Zoeterijn. Uh, en um, elk jaar, op, we deden het eigenlijk om de twee jaar, hadden we weer een filmfestival. Dat heb ik zo'n twintig jaar lang gedaan. En je merkte dat, er, dat ik elke keer opnieuw moest beginnen. De journalisten vroegen elke keer weer hetzelfde. Van, er wordt toch niet gekust in die films? Of oh, die zijn toch allemaal hetzelfde? Het is toch alleen maar kitsch? En wat, ja, wat ik, waar ik juist uh, voor gewonnen was, was voor die films die heel romantisch waren inderdaad. Meestal, zoals jij al zei. Maar van die prachtige muziek hadden. Uh, en, die, zo, en die prachtige muziekclips ook hadden. Ze hadden eigenlijk wat MTV bij ons veel later is gaan doen. Dat hadden zij al in de jaren veertig. Geweldig mooie, uh, ja, uh, kleurrijke, maar ook artistiek verantwoorde uh, ja, dansscènes. En, uh, ja, bij die prachtige muziek, bij die prachtige liedjes die, die, die ook heel poëtisch waren. Nou... Dat verklaart misschien trouwens ook waarom ik dit voor dit muziekfragment gekozen heb. Want ik hou heel erg van die poëzie in de Indiase film. Ik vind dat, dat die heel erg veranderd is. Dat de films zijn veel minder poëtisch geworden. Mm -hmm. Maar wel veel meer verwesterd, zeg maar. Ze zijn veel meer uh, dichter naar Amerikaanse films toegekomen. En ik denk dat het dus ook voor het moderne publiek makkelijker uh, te behappen is... omdat ze het veel meer herkennen in die hindi-films. Dus dat is, dat is heel erg veranderd. En dat is ook veranderd, denk ik, in de publieksreceptie. Nou, 20, uh, 21 uh, twint jaar geleden had je in Nederland... als je zeldzame bioscoopvoorstellingen... Nafisa Rasubakje werkt bij Pathé. Wat, Wat? doe je daar precies? Um, ik doe heel veel dingen bij Pathé, maar met name over Bollywood. Ja. Um, ik adviseer de afdeling Booking, waar ik op werk... ...welke Bollywoodfilms in Nederland uh, bij Pathé wel zouden kunnen werken... ...en uh, ja, welke toch minder publiek zouden trekken. Waar let je dan op? Uh, het belangrijkste is uh, genre, uh, cast... En um, ja, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Genre en cast. Want uh, dat is ook waar, de, waar de, het merendeel van de bezoekers op afkomt. En hoeveel mensen komen nou? De, de, als we even kijken, 2010. Wat was de best bezochte Indiaanse film? In uh, 2010 was de best bezochte film My Name is Khan. Ja. Met Shodug Khan in de hoofdrol. Um, en hoeveel uh, bezoekers moet ik daar dan nemen? Nou bij 15.000 bezoekers. Oké, okay, en dat is voor jullie wel rendabel bij genoeg? Um, nou ja, kijk... Uh, wat is rendabel? Hè? Uh, die film dat is de beste film van, uh, van 2011 geweest. en Het is 15.000 bezoekers, dus de, de rest heeft het veel minder gedaan. Maar uh, bij ons draait het in principe niet echt per se om rendabel. Het gaat erom dat wij films kunnen aanbieden aan, uh, aan een publiek die vraag heeft naar Bollywood films. Ja, maar wat kost het om zo'n film te draaien? Want ik bedoel, je moet ook rechten betalen. Het kost geld. Nee, kijk, Pathé, wij, wij, wij kopen geen films in. Hè? Het is uh, meer zo, wij krijgen een film aangeboden om te draaien. En daar wordt een uh, bepaald percentage voor afgesproken. Uh, dat wordt afgedragen aan de hand van hoeveel kaarten er uh, worden verkocht. En wat de prijs is. Dus het is niet zo dat wij daar geld aan uh, uitgeven. Maar Marijke de Vos, eigenlijk ben jij de pionier die ervoor heeft gezorgd... dat er nu in partij... Uh, ik bedoel, ik ga naar heel veel films... In, in, in Pathé en de andere bioscopen als ze draait, is nu regelmatig, het wordt aangeboden. Ja, er ja, was echt totaal helemaal niets... en het is zelfs zo dat ik nog naar Engeland ben gegaan... Ja. naar Jas uh, Raj en Eros... om te vragen of ze toch niet een die. dat zijn de grote distributeurs... Of we niet een deal kunnen maken dat we hier in de bioscoop uh, ook de Bollywood films kunnen... De naam die ik... Ik zal niet snel Bollywood zeggen, maar de India's ja, films. Dan... Ja, want John Conrad ja. heeft de tweet gestuurd. Waarom noemen ze het Bollywood films? Is dat Juist. niet de, de, de minder benaming? Ja, absoluut. Ik ben daar ook heel erg tegen. Uh, ik, ik heb het altijd over India's films. En dan als je het hebt over de films die in Bombay, wat nu Mumbai heet, gemaakt worden. De commerciële films. Dan praten ja, we ja, over hindi-films. Want het zijn films die in het hindi gemaakt zijn. De openingsfilm, is, het is, filmpest is een is Begaalse is film. Een Begaalse film komt dus uit Calcutta. Komt uit oosten van India. Dus en je hebt, hebt een, een grote industrie in het zuiden van Calcutta. Dat zijn de Tamil films. We hadden het ook net over de Tamil tijgers bij ja. het nieuws. Nou, die Tamil films zijn veel, veel grotere afzetmarkt. Hebben die nog dan de hindi-films. Serieus? Dus want, dus je wilt in dat Japan, dat in... in Azië, in Parijs, eh, Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Grote delen van... Maar wat is de charme van die Tamil films dan? Want ik zie ze nooit. Nee, nee dat klopt. Maar uh, de thuis zijn veel, uh, veel ruiger, veel exotischer, veel uh, bizarder. Zeg maar. Die gaan veel verder dan de hindi-films. De hindi-films passen veel meer bij een -publiek, zeg Ze maar. gaan veel meer over ook mensen zoals wij die kennen. Over ja. grote stadsmensen. Over verhoudingen tussen mensen die... Ja, stadsmoderne juffies. Of, en die thuis zijn die halve westerns, benen. Uh, Gevechtsscènes. Alles is, is, is namaak en nep en heel grotesk. Maar dat is ook heel erg leuk daaraan. Zeg maar. Als je daarvan houdt kan je totaal fan daarvan zijn. En maar vandaar in is Japan veel... een groep. Ja, de, de Aziatische markt die, die, die, die is een enorme fan van de Tamil-films. Dus als je het over je kan het eigenlijk niet, als je het over Bollywood hebt, dan heb je het eigenlijk nergens over. Want wat, wat bedoel je met Bollywood? Ja. Uh, begrijp je? Dus ik ben er heel erg voor om dat echt onder, onderscheid te maken tussen Hindi-films, commerciële Hindi-films. Dat zijn de hele populaire films uit Bombay, Mumbai. En dan de Tamil-films, Bengali-films, de Assam-films. Die komen uit het noorden van India. De, uh, er de Telugu film zit er bijvoorbeeld in het festival wacht wacht wacht wacht wacht, wacht. Nou. ik moet naar hem bellen maar eerst even een vraag ja. dus eigenlijk ben ik een dombo want de Indiaanse film is dus eigenlijk moet de, je zeggen de zo, Europese film juist. en dan is de Bollywood film een beetje de, de, de, de, de Engelse of de Nederlandse film en... precies, een van die de filmindustrieën blockbusters. de ja. blockbusters ja. Nou, precies, ja. maar die er zijn je heel veel blockbusters zo. die ook in Zuid-India gemaakt worden, ook in Calcutta worden blockbusters gemaakt, in Bengaals dus okay, het zijn we, we bombay een, blockbusters. Oké, okay, dus de bombay Hindi film dat, is, dat kennen wij als de Indiaanse film. Maar dat is dus maar een klein onderdeeltje... Exact, waar heel veel mensen niet naar kijken. Heel oh. Zuid-India kijkt daar niet naar. We gaan even naar meneer Koskoen. Goedemorgen, meneer Koskoen. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik wou zeggen, want, uh, wij zijn, uh, ik ben zelfs Turks. Ja? dus van een Turks achtergrond. En bij ons in uh, Turkije zijn uh, die... Uh, ja, ik zal het niet Bollywood noemen. Hè, want ik hoor net dat wat uh, eigenlijk een beetje een loze term is. Maar uh, die India's films die waren in Turkije of zijn in Turkije heel erg populair. S serieus? Dus, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Van, van, vro van vroeger af aan al mijn moeder en uh, mijn oma's en mijn tantes. En uh, je noemt het maar op. Die, zijn, die liepen allemaal weg met die India's films. Met die muziek, met die uh, prachtige vrouwen. Uh, en die genres die komen natuurlijk ook grotendeels overeen. Maar meneer Koskoen, worden die films dan gedupt in het Turks, of praten ze ook gewoon Hindi? Nee, het is wel in het Turks, alleen dan op de muziek want Ze gaan niet na zingen. Maar het zijn de onderwerpen die ze gebruiken die vaak in Turkije herkenbaar zijn. Het gaat vaak over armoede, over liefde, over dat zijn populaire onderwerpen ook in Turkije, ook iets wat in Turkije veel speelt. Nou, die... Ja, dat is eigenlijk universeel. En ja, die vrouwen zijn vaak toch ook een beetje gesluierd of ze zien er een beetje uit als de mensen zoals bij ons, zeg maar. En ze hebben de ja, valse hypocrisie dat ze niet aan seks voor het huwelijk doen Dat zijn allemaal van die beschaafde vrouwen die niet van seks houden, maar het echt een beetje maar moeten tolereren. Nou, je moet zo zien, als je kijkt naar de hedendaagse Turkse televisie, dan zijn ze net zoals hier. Dus wat dat betreft hebben ze dezelfde waarde of misschien geen waarde als hier, zeg maar. maar uh... Ja, die Bollywood film, me een stukje nostalgie. En ja. dat is gewoon, uh, ja, in die tijd hadden we de Turkse filmindustrie nog niet zo, uh, nog niet ja. zo top. Ja, dat was toch iets waar we aan, ons aan konden uh, ja, nou, aan meten, zeg maar. Dat uh, was He mooi. Maar dat kost gewoon heel leuk. Ik vind het ontzettend. Wat is je favoriete acteur? Uh, de actrice, dat is die mevrouw Ashwari Rai. Dat is voor mij nog steeds een van de mooiste vrouwen nee. in de wereld. Reka, Reka, jongen. Oké, okay, hartstikke bedankt. Maar Reka de Vos, wat je dus heel erg ziet, en dat zeg ik dus zo net met mensen van Marokkaanse afkomst, die cultuur die komt heel erg overeen met deze landen. Dat is nog de cultuur van zeg maar de vrouwenonderdrukking en de vrouwen op afstand. Ja, precies. Ja, dat is denk ik waarom ze ook uh, heel populair zijn in uh, het hele Midden-Oosten en Afrika. Ja. Uh, nou ja, in Rusland. Dat is dan weer een ander verhaal. Maar goed. Um, Hoe komt het een... dat ze zo populair zijn in Rusland? Want ik weet dat een van de grote filmstijlen Raj Kapoor... ook ah, een waar? film heeft gemaakt. ja, met, En met Russische actrices ook. Wat, uh, in naam Joker is het de Russische actrice. W wat was de appeal op de Russen dan? Nou ja, kijk, Rusland was de Sovjet-Unie. Dat was totaal afgesloten van elke westerse filmindustrie. Maar ze hadden, met India hadden ze wel een bondje. Het waren socialistische ja. staten. Dus die films uit India mochten ook komen. Dus de Indiase films waren eigenlijk de enige films... waarin vrouwen als vrouwen... Geportretteerd waren, waarin er romantiek was en waarin je niet. Struisen, Boerse dames had, zoals in de Sovjet-film. Um, dus de mensen konden helemaal wegzwijmelen. niet alleen met die, met die vrouw en die vrouwelijkheid en, en die romantiek, maar ook met de exotische landschappen. Gewoon, het was dus iets anders en het was eigenlijk de enige film waar ze toegang toe hadden. Hassan, goeiemorgen, zeg het maar. Goedemorgen. Ja, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik de Indiaanse film verschrikkelijk vind. Eh, ik zal zeggen waarom. Eh, ik kom uit Marokko en daar eh, werden die films altijd in de bioscoop vertoond. Als jonge jongen was ik acht of negen weken in Marokko. We woonden in een klein bergdorpje en dan was er niet veel anders dan een plaatselijke bioscoop om <lacht> naartoe te gaan. En dan schoof ik aan daar en dan werd die film gedraaid. Ik verstond er niets van en ik begrijp wel waarom die films werden gedraaid, want ze heel zedelijk zijn. Dus je kan het makkelijk kijken met vaders of moeders of tantes en verzin het maar. Uh, dus zat ik daar en mijn herinnering aan die Bollywood film is de herinnering aan die ellenlange vakanties in Marokko, waar enorm weinig te doen was en waarin ik me stierlijk verveelde bij die film. Ha, ha, ha. Weet je wat, maar, maar, maar Hassan, jij hebt zeker nooit je kent dat lied uh, Kissing in the Backrow of the Movies. Van de, er is een liedje, een Amerikaans liedje, Kissing in the Backrow of the Movies. Voor mij was het lekker dat die films zo lang duurden, want dan kon ik lekker lang zoenen. Want die meisjes mochten officieel geen vriendje hebben en dan gingen we naar de bioscoop op zaterdagmiddag. En dan kon je zoenen ja, in de bioscoop. Ik begrijp dat de vrouwen bij jou naar binnen mochten in de bioscoop. Dat was bij ons anders, hè. <laughs> Oké, okay. hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, Marek de Vos, uh, wat ik wel begreep... als ik kijk naar de films hier op het festival... is dus dat pleidooi wat jij houdt... dat de Indiaanse film meer is dan die... commerciële films die je bij Pathé uh, vooral ziet. Uh, welke films uh, heb je hier allemaal... waarvan je zegt, nou Prim, dat is wat anders... en daar moeten mensen echt... Uh, uh, en vertel er wat van. Uh... De openingsfilm... Nou, die openingsfilm had het al even over Noka Do Do Doobie. Dat is Shipwreck. Uh, bo ja, boot. Uh, hoe heet uh, uh, dat? Uh, uh, Schipbreuk. Ja, ja Schipbreuk. Ja, dat is eigenlijk uh, een, een, een verhaal over identiteitsverwisseling. Ja. Het zijn twee, uh, twee mannen, twee vrouwen. En die vrouwen die, uh, die verwisselen. Uh, het, het, Tagore was een, een, een, een dichter. Rabindranath Tagore een, een, is de, no de Tagore. eerste Indiaanse Nobelprijswinnaar voor literatuur. Niet alleen de India's, het was de eerste niet-westerse prijswinnaar ja. voor literatuur. En hij is en, en de Bengaals. Hij schreef het in Ben Het was een, een, ja, een enorme erudite man. En, en, maar ook, hij was ook schilder bijvoorbeeld. Ja. Hij was componist. En die muziek die hoorde je eigenlijk al eerder. Of tenminste aan zijn Hij muziek. is nu dit jaar, is zijn tachtigste overledensjaar. Nee, 150 jaar oh, geleden oh, is hij geboren. 150 jaar 150 geleden geboren. Luisteraar, dit is leuk. Ik ben van Indiaanse afkomst. En ik word door de Germaanse reken de niets op de vingers getekend. Gren... Ja, nee, Ik, wou, ik <laughs> oh, de luisteraar moet uh, zien dat je blank bent. iedereen kijkt op de website naar de camera. Oké, goed. Goed, fijn. Nou ja, oké. Tagore, ik ben een fan van Tagore boeken van hem. Hij heeft prachtige, korte verhalen geschreven. En, en heel veel brieven. Hij correspondeerde met Einstein, met Wittgenstein. Allemaal grote mensen. Uh, in, in, filosofen, maar ook met, met dichter Yeats. Uit uh, die tijd met Frederik van Ede. Hij is ook in Nederland geweest in 1921. De gast van Frederik van Ede. Belangrijke Nederlandse schrijver. Ik ga er wat Nederlands <laughs> in gooien nu. Oké, okay, dus deze Tagore. Ja, Ik ben Nederland. ook juf inmiddels. Dus, um, Tagore. Nou, dat, dat is iemand die een enorme invloed heeft gehad op de Indiase cultuur. En nog steeds. En één groot fan van Tagore is Rito parno -Gosch. En dat is de regisseur van de film die dus morgenavond in première gaat... Uh, over die schipbreuk. Uh, wat Tagore deed... Heb je die film gezien? Ja. Mooie gezegd, film. Het is een hele mooie helemaal film. Helemaal aan te raden. Ja. Voor liefhebbers van een beetje kunstfilm. Kunstfilms, of het... films, artistieke films. Maar ook uh, het, het is heel, mensen die van Ashwarya Rai houden. Hij, uh, Rita Parnegors heeft Ashwarya Rai twee keer in een van zijn Rijn. films ja, gecast. Ashwarya ja. Ashwarya sorry. Uh, maar gelukkig niet in deze, want ik ben helemaal geen fan van haar. Ik vind haar een koude doos. En hij heeft nu de zusters, Sen heeft hij, uh, dochters van Moon Moon Sen, kleindochters van okay. Suchitra Sen. Uh, die heeft hij als in de hoofdrol. Maar we moeten even we naar moeten de beller. en we moeten op de ja, tijd okay, letten. Oké, okay, ja. meneer Laksmir, u bent de laatste beller, Goedemorgen, zeg het maar. Ja, goedemorgen meneer Terin, Ik wilde zeggen, wat u niet gezegd heeft, of misschien weet u dat niet. In alle landen ten oosten, ten westen van India, ja. tot aan de Atlantische Oceaan, daar praat ik over Marokko. Ja de Indiaanse films zeer populair. Ja. Volgende maak ik mee. Ik ontmoet een Iraniër. En die man kan vloeiend Hindi spreken. Ja. En ik vraag hem, heeft hij in India gewoond? Nee, zegt hij. Als kind zag ik een Indiaanse film voor het eerst. Ik was er direct aan verslingerd. En ik heb zoveel films gezien dat ik Hindi kan praten. Meneer Lakshmi, dat is heel grappig. Dank u wel voor het bellen. Ik heb mij Hindi ja. geleerd door Indiaanse liedjes en Indiaanse films. Ik kan geen tsunami praten. Dat is wat de, de, de mensen van Indiaanse afkomst in Suriname praten. Ik kan alleen die praten. Dat komt door de film. Nog Aad Ketting die zegt... hij kan niet kijken... want de films zijn veel te zoetsappig. En Sebastiaan zegt de conclusie... we moeten vaker naar de Indiaanse film kijken. Heel publieke omroep. Maar ook commerciële niet zo racistisch... zijn die Indiaanse films gewoon uit. Nou, ik heb slecht nieuws voor je Sebastiaan. Op Nederland 2 en 3... hadden dus vorig jaar de zomer... zijn er een heleboel Indiaanse films afgedraaid. Op de Nederlandse televisie... Draaien ze ook weer. Uh, Naviza Razoobaks, mijn probleem is: als ik een Indiaanse film wil hebben, heb je grote concurrentie van de illegale dvd's in Nederland. Is dat voor jullie een probleem en wat ga je eraan doen? Uh, ja, ik, uh, ik heb dit ook in mijn scriptie geschreven. Ik heb uh. een onderzoek gedaan naar Indiaanse film in Nederland. En uh, piraterij is gewoon echt een probleem. En met Stichting Brein zijn we ook al uh, in contact geweest hoe we dit kunnen aanpakken. Maar het feit is dat er niet iets gedaan aan kan worden zonder steun vanuit India. En, um, en, en er moet gewoon geld voor zijn om rechtszaken te voeren tegen die mensen die piraterij hier. Uh... We zijn een te kleine markt. Wanneer ik ervoor was, in Engeland, Londen, draaien die Indiaanse films volop. In Amerika. 13 miljoen ja. Bioscoop, Times, ja, Times Square, Birmingham. Ja. Dus zijn we gewoon een te kleine markt om interessant te zijn voor India. Ja, dat is een beetje zo. We zijn erg klein. En ook die ondertitels, daar vinden ze allemaal veel te onbelangrijk om het allemaal te doen, goed te doen. Dus we krijgen vaak al heel slechte ondertitels. Maar het is gewoon een kleine land, kleine markt. Nou ja, kijk, ik wil nog even één ding zeggen. Over, ja. Bollywood, je zei net dat Bollywood is een loze term, Maar dat wil ik eigenlijk niet zo zeggen. Kijk, Bollywood is een merk. Als je aan Marokkaanse mensen op straat vraagt... wat is Bollywood weet zagen je gelijk iets te vertellen. Je hebt een Turkse beller... die weet gelijk wat Bollywood is. Dus we moeten de term... niet onderschatten. Amit Abbotchen heeft de hekel eraan. Vandaar dat Marijke de Volk... Precies. Zij is goede vriendin met Amit Abbotchen. Maar kijk... We, we moeten gewoon. Uh, ik denk. Bollywood betekent voor heel veel mensen iets. En uh, het feit dat we de meest commerciële films bij Pathé kunnen aanbieden. Hè, uh, werkt ook dingen in de hand. Als een, uh, als een filmfestival die kan worden georganiseerd. Ja. Waar, wat, waar het meer steun door krijgt. doordat films ook bij Pathé te zien zijn. Vind ik helemaal. Waar en daarvoor wil ik hartstikke danken. Kees R. zegt als laatste. niet zwaarder maken dan het is. Er is niets mis bij de benaming van de Bollywood-films. Nou, Amita, wat je even zeggen dat er iets mis is? En luisteraars, voor u die het niet weten, dat is de aller, aller, allergrootste acteur aller tijden. We gaan nu een liedje horen van. van wie is dit liedje? Eikon. En is wie is Eikon? Eikon is een Amerikaanse rapper. En die rappt in de eerste 3D... Film uit India, ja. wanneer komt die uit? Rawan, uh, 3D komt uit op 26 oktober te zien bij P&T. En dat is dus een 3D-film waarin dit liedje voorkomt? Ja, helemaal zelf in Hindi gesproken. ook. Nou luisteraars, die Indiaanse film gaat vooruit. Marijke de Vos gaat de pleidooi houden. U kunt allemaal komen. Ik mag niet oproepen dat u gaat naar het Haags Filmfestival. Want anders ben ik in strijd met de regels van de publieke omroep. Uh, dan zou ik reclame maken en dat is weer verboden. Maar Marijke de Vos, yeah. jij bent een grote fan en jij gaat zeker hè? Ik ga zeker. Ja, ik ben er morgen. Ja, ja, ja. Dus, ik ga morgen en er zijn allemaal lezingen en allerlei andere leuke dingen en uh, weet okay, ik niet. Waar wat je is de website? Gaan. Uh, IFF, het Indien Film Festival The Den Hague. Haag, TH, die okay. heek ja. Nou, Indian Festival Den Haag, ik dank jullie hartelijk. Wat leuk dat jullie er waren. En alle luisteraars, dit programma is mogelijk gemaakt... door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rienaert, Jeroen Schaaphoek... Fatima Baja, productie Hans Twin, Momo Saru... Techniek, Logistiek en Transport, Wim de Ruiter. Aarts deed ook de regie. En de eindredactie is de zo in een zoveel film... Passende schoonheid, Barbara van der Klis. Zo meteen Jan van den Putten, daarna Felix Muddert met een gidspunt... Okay. FM. tot morgen namaste dag hey. Hey. Hey. Luister het foutje technicus is Paul Rijman en niet Wim de Veter. Er zijn zoveel onbekende mensen en daar nemen wij vaak niet het risico toe om die onbekende mensen bekend te maken. Wij kiezen vooral voor het bekende. Het laatste nieuws uit Medialand, de Nationale Nieuwsquiz en het Radiodagboek. En wat ik altijd wilde op radio is, uh, is mensen vermaken en uh, met muziek bezig zijn. En dat doel heb ik bereikt. Straks van kwart over twaalf tot half twee lunch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.